Nieuws van 8 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Premier Rutte heeft vannacht bij de Verenigde Naties stilgestaan bij de ramp met vlucht MH17. Nederland rust niet voordat de verantwoordelijken voor de ramp zijn gepakt, zei hij. Daarvoor is het volgens Rutte wel nodig dat onderzoekers toegang krijgen tot de rampplekken in Oost-Oekraïne. Volgens Rutte zal de pijn van het verlies van 196 landgenoten nog vele jaren blijven. De burgemeester en gemeenteraad van Utrecht zijn boos over de uitzetting van een Somaliër. De uitgeprocedeerde man werd woensdagochtend door de vreemdelingenpolitie uit het asielzoekerscentrum gehaald. In opdracht van staatssecretaris Teve. Het gebeurde buiten medeweten van burgemeester Van Zanen. Omdat de gemeente Utrecht niet wilde meewerken aan de uitzetting. Van Zanen gaat de zaak bespreken met andere burgemeesters. De politiechef van de Amerikaanse stad Ferguson heeft zijn excuses aangeboden aan de ouders van Michael Brown. De zwarte jongen werd in augustus door een blanke agent doodgeschoten. Zijn lichaam bleef veel te lang op straat liggen, zegt de politiechef. Hij neemt de volledige verantwoordelijkheid voor zijn fouten die zijn gemaakt. Het hoofdbureau van de politie in Den Bosch is tot middernacht een aantal uren dicht geweest vanwege een mogelijk explosief. Het verdachte voorwerp, waar een lont uitstak, werd door een inwoner van Den Bosch naar het bureau gebracht. Omdat agenten aan de balie ook vermoeden dat het ging om een explosief, werd een deel van het politiebureau ontruimd. Het verdachte voorwerp is uit voorzorg vernietigd. Op de metrostations en in de straten van New York lopen extra agenten... Nadat de Iraakse premier Abadi he heeft gezegd... dat strijders van IS aanslagen op de metro van New York en Parijs zouden voorbereiden. De burgemeester van New York heeft de burgers gerustgesteld. Volgens hem is er geen specifieke dreiging. Het weer vanuit het westen wordt het overal bewolkt en kan er wat regen vallen. Het wordt maximaal 19 graden. In het weekend meer zon en een paar graden warmer. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A9 ook maar Amstelveen tussen Knopend Raasdorp en Battenverdorp 2 kilometer. A15 Goorkum Rotterdam bij Sliedrecht 2 en op de A27 Utrecht richting Breda tussen Utrecht Noord en knopen Lunette 4 kilometer. Tot zover de verkeers...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 En heel goedemorgen. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en u luistert naar CFM Jazz. Welkom voor alle luisteraars in Zandvoort, maar ook op het internet, in Groningen, in Weesp, maar ook in Spanje. U heeft geluisterd naar Urby uh, Green. Het nummer heet Reminiscent Blues. Het komt van zijn album Blues and Other Shades of Green, uh, wat opgenomen is in uh, 1955. En naast Urby Green hoort u onder andere Jimmy Rainey op gitaar, Dave McKenna percussie. Percy Heath op bas en Kenny Clark op drums. Irby Green begon zijn carrière in 1947 bij de band van Gene Grupa en ging daarna bij de derde groep van Woody Herman's Big Band spelen. In 1953 verhuisde hij naar New York City en werd al gouden ster van dat moment op de trombone. In de jaren 70 werd Irby Green bekend om de innovaties aan het instrument zelf, de trombone. Hij is inmiddels 88 jaar en speelt nog steeds... Ik ga nog een nummer draaien van hetzelfde album en dat heet I Got It Bad, Uri Green. Leuk aan een programma als dit, uh, en met name in de voorbereiding... is dat je zo af en toe verrassingen tegenkomt. En dit is er zo een. Booker Little. De eerste trompet, die, trompetist die na Clifford Brown opstond met een geheel eigen geluid. Hij begon eind jaren 50 met Johnny Griffin samen te werken. En werkte vervolgens in New York samen met Eric Dolphy en Max Roach. Hij stierf helaas al op zijn 23ste aan nierproblemen. En ook dat heeft hij gemeen met uh, Clifford Brown. Dat ze, hij zo jong stierf Clifford Brown... Overleed, ook heel jong, maar aan een auto-ongeluk. U gaat luisteren naar Booker Little op trompet, George Coleman op tenorsax, Tommy Flanagan op piano, Art Davis op bas en Max Roach op drums. Het nummer heet Moonlight Becomes You en het komt van het album Outfront 1961. Na boekerlidl ben ik verder gegaan met een nummer van Harold Land. Harold Land, een um, tenorsaxofonist die al op zijn 16e begon te spelen. Op zijn 21 ste leidde hij de Harold Land All Stars. In 1949 was dat. En in 1954 trad hij toe op met het quintet van uh, Clifford Brown en Max Roach. En in de jaren 70 gaat hij verder met zijn eigen stijl. En uh, komt de invloed van uh, John Coltrane duidelijk terug. Over uh, John Coltrane gesproken. Die heeft ook heel veel samengewerkt met Red Garland. Red Garland, en, uh, de pian pianist, heeft ook een aantal uh, albums als leider uitgebracht. En van één album uh, van, de, van hem ga ik een nummer draaien. Dat heet Solitude. En naast Red Garland op piano, hoort u op bas George Joyner, op drums Arthur Taylor. Op de Noorsaks natuurlijk John Coltrane. En op uh, trompet Donald Byrd. We luisterde naar de gitaar van Jimmy Rainey. Jimmy Rainey, een Amerikaanse jazzgitarist die eigenlijk het bekendst is... omdat hij tussen 1951, 1952 en later ook tussen 1962 en 1963... met Stan Getz heeft gespeeld. We hoorden hem op dit album uh, samen met Soet Sims op uh, tenorsax... Jim Hall op... Uh, ja, en toen ben ik even de afkortingen kwijt. In de muziekwereld is het natuurlijk heel gewoon om instrumenten met afkortingen aan te duiden. En uh, in dit geval was ik uh, vergeten het instrument van Jim Hall op te schrijven, wat dat ook is. Dus we hoorden naast uh, Jimmy Rainey, Soet Sims, Jim Hall en Steve Swallow en Ossie Johnson. En het volgende nummer dat uh, ik ga draaien gaan we een stukje voor terug in de tijd. Dat is uh, Charlie Christian. En hij speelt ook op gitaar en zo begin jaren 40. Um, speelde hij veel samen met uh, Dizzy Gillespie en Thelonious Monk. En daar is een album van verschenen, dat heet After Hours. En dat is opgenomen eigenlijk met allemaal live, um, live tracks in, uh, in de beroemde clubs zoals de Minton House. En daar uh, zie je echt dat ze aan het experimenteren zijn om tot, te, tot, ja, tot nieuwe stijlen te komen. En uit deze experimenteerfase is eigenlijk uh, de bebop ook geboren. U gaat luisteren naar een uh, nummer van uh, Charlie Christian zelf. Dat heet Swing to Bob. En u hoort daarnaast natuurlijk Dizzy Gillespie en Thelonious Monk. naar Charlie Christian, vergezeld van Dizzy Gillespie en Talonus Monk. We gaan uh, nog een stukje verder terug in de tijd en we gaan uh, verder met twee nummers van Louis Armstrong. Het komt van zijn album The Ken Burns Jazz en het eerste nummer wat ik ga draaien heet McKinney Halls Stomp en het tweede nummer dat heet Eend misbehaving, Louis Armstrong. I miss misbehavin' I'm saving my love Oh, baby, love you Really, baby, love you And I know a certain One I love Through a flying. You that I'm thinking of I ain't misbehavin' I'm saving my love Oh, baby, my love for you U luisterde naar Louis Armstrong. We gaan verder met twee nummers van uh, Duke Ellington... van zijn small group sessions uit de periode 1936-1940. Duke Ellington had de gewoonte om uh, nummers die hij schreef... eerst uit te proberen met, uh, met kleine groepen. En uh, vaak uh, werden die groepen geleid door een van zijn uh, leden van zijn uh, big band. En het eerste nummer wat u gaat luisteren, dat heet Tough Trucking. En het tweede nummer, dat heet Caravan. En... Um, tweede nummer is uitgebracht onder uh, de, de groepsnaam Barney Bickert en his jazz operators. Duke Ellington en zijn, uh, zijn mannen in twee nummers.